Zes uur. Het NOS-journaal. Die Thomassen. Goedenavond. ChristenUnie-leider noemt gedrag VVD en CDA onverantwoord. Griekse president aanzet voor ultieme formatiepoging. En Gunther Kras blijft voor-erevoorzitter van Duitse Schrijversvereniging. Het weer vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en het is droog. Het klaart vannacht verder op en bij weinig wind koelt het flink af. Landinwaarts is er kans op vorst aan de grond. Morgen droog en zonnig. De maxima liggen tussen 12 graden op de Wadden en 15 in Limburg. Na het weekend wordt het wisselvalliger en vrij fris. De ChristenUnie heeft vanmiddag Arie Slob gekozen... als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Slob maakte op het partijcongres ook de nieuwe campagneslogan bekend. En die luidt voor de verandering ChristenUnie. Politiek redacteur Margriet Boer doet verslag vanaf het congres in Zwolle. De keuze voor Arie Slob als lijsttrekker voor de ChristenUnie... was vandaag onomstreden. Ik wil heel graag Arie Slob door jullie laten aanwijzen. Als lijsttrekker... Ik ben fan van de man. Waarom? Ik uh, vind dat hij het uh, verhaal van de ChristenUnie goed uh, vertelt. En dat hij, uh, dat hij de goede nadrukken legt op het, uh, op het goed en uh, schuldvrij achterlaten van het land voor onze kinderen. Had u niet graag wat te kiezen gehad? Want er was nou Arislop of Arislop, hè? Als je de goede al hebt, dan hoef je niet meer te kiezen, hè? Ja, geweldig. Ja, goede man. Um, goede punt, die hij naar voren haalt. En uh, ik heb echt vertrouwen in hem. Doe eens een voorbeeld. Wat spreekt u nou echt aan? Zijn charisma. Uh, zijn eerlijkheid, zijn openheid. Transparant durven te zijn. Uh, initiatief trekken natuurlijk van het akkoord wat er nu gaat uh, komen. Dus ja, ik ben er super gelukkig mee. Echt. Arie Schrop haalde in zijn toespraak uit naar VVD en CDA. Deze partijen hebben volgens hem ons land in een politieke crisis gestort. VVD en CDA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 Meneer Slop, u heeft in uw toespraak gezegd... het was onverantwoord, die gedoogconstructie die er geweest is. CDA en VVD moeten dat volmondig erkennen. Er moet een punt achter gezet worden. Waarom hecht u daar zo aan? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat we nu ook weer verder aan het gaan zijn met elkaar... dat je toch even afhecht wat er geweest is. En ik denk dat het helpt. Ik bedoel, ze gaan er zelf over. Als VVD en CDA gewoon volmondig erkennen, mensen... dat hadden we beter niet kunnen doen. Uh, het is gebeurd, dus we kunnen het ook niet meer terugdraaien... Maar van nu af aan gaan we weer eensgezind met meerdere partijen proberen op een verantwoorde manier de crisis te lijf te gaan en aan Nederland te bouwen. De slogan voor de ChristenUnie, deze campagne, is voor de verandering ChristenUnie. En dan gaan we natuurlijk vooral op een hele andere stijl van politiek bedrijven. Is dat eigenlijk waar de ChristenUnie op in gaat zetten de komende tijd? Nou, die stijl van politiek veranderen is denk ik wel belangrijk. Ik heb gemerkt, maar ik merkte het ook bij mezelf, dat mensen echt de buik vol van hadden. Die voortdurende polarisatie, die oneenigheid uit elkaar drijven van mensen. We moeten zorgen dat we weer bij elkaar komen, dat we werken. Aan eenheid, dat we werken aan een samenleving waar mensen zich ook met elkaar verbonden voelen. Er liggen zulke grote maatschappelijke vraagstukken en ook financieel-economisch. Uh, dus er is echt verandering nodig. Daar wil de ChristenUnie aan bijdragen. Niet alleen als het gaat om onze houding in de politiek, maar ook inhoudelijk moeten er veranderingen worden doorgevoerd. Want als we dat nu niet doen, dan zijn we bezig om allerlei rekeningen naar onze kinderen door te schuiven. En dat vind ik onverantwoord. CDA-staatssecretaris en kandidaat-lijsttrekker Bleker is op de vingers getikt... omdat hij in het AD te veel afstand zou hebben genomen van het vijfpartijenakkoord. Vanuit het kabinet en de fracties is hij gecorrigeerd, melden bronnen aan de NOS. Een van de betrokkenen spreekt van een vergissing in de categorie niet handig. In het AD hekelt Bleker de afspraak dat ook kleine werkgevers... bij ontslag zes maanden loon moeten doorbetalen. Ook heeft hij kritiek op de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Op Twitter schrijft hij dat hij niet blij is met de suggestie in het AD... dat hij het vijfpartijenakkoord niet steunt. Dit is het NOS-journaal met Isolot thomas. De radicaal-islamitische groepering Al-Nusra... heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zware bomaanslagen... in de Syrische hoofdstad Damaskus. Daarbij kwamen donderdag mensen om het leven. In een videoboodschap zegt de organisatie dat de aanslagen een vergelding zijn... voor de aanvallen van het regeringsleger op woonwijken... waar verzet is tegen het regime van president Assad. De weinig bekende groep Al-Nusra claimde eerder aanslagen in Aleppo... en in de wijk Midan in Damascus. Volgens sommige media heeft de groep banden met Al-Qaeda. De Griekse president Papoulias heeft partijleiders opgeroepen om morgen bij elkaar te komen. Hij deed dat nadat hij vanochtend was geïnformeerd over het mislukken van de derde formatiepoging. Gisteren maakte de leider van de socialistische PASOK-partij bekend dat hij zijn opdracht teruggeeft. Eerder slaagden ook de leiders van de conservatieve partij Nieuwe Democratie... en het radicaal linkse Syriza er niet in een coalitie te smeden. Papoulias praat morgen eerst met de leiders van de drie grootste partijen. Daarna worden ook de partijleiders van de kleinere partijen uitgenodigd. Als ook Papoulias er niet uitkomt, volgen er opnieuw verkiezingen in Griekenland. In Gameren bij Zaltbommel zijn de slachtoffers herdacht... die twee jaar geleden vielen bij de vliegramp in Libië. Een toestel van Afrikia Airways stortte toen neer... vlakbij het vliegveld van Tripoli. Aan boord waren 104 mensen, onder wie 71 Nederlanders. Alleen de toen 9-jarige Nederlandse jongen Ruben overleefde de crash. De opa van Ruben. Het is een soort van Angry Birds-achtig spel... waarbij je een hele andere wereld als het ware, aan het bedienen bent... A, omdat dat veel leuker is. Uh, want spelletjes zijn leuk. Mensen die spelletjes spelen, die kunnen daar niet mee ophouden. En dat is slaap. Ja, u hoort het. Dat is een hele andere quote. Ik hoop dat we nu nogmaals de opa van Ruben kunnen horen... over hoe het met hem gaat. Met Ruben gaat het op dit moment gewoon goed. En u moet me toestaan dat ik daar verder niet al te veel over kwijt wil. Domberg, dat wij van mening zijn... die jongen die moet rust hebben, die moet zich kunnen gaan vormen. Want die heeft een heel leven voor zich... En dat moet rustig moet dat opgebouwd worden. Maar het gaat verder, gaat goed met hem. Medisch is je nog, uh, nog onder controle. Uh, op school wordt hij extra begeleid. Uh, dus wat dat betreft heeft hij alle aandacht. Op de herdenkingsbijeenkomst in Gameren waren er enkele honderden nabestaanden. Eerder vandaag werd bekend dat de meeste nabestaanden inmiddels overeenstemming hebben bereikt over een schadevergoeding. Welke we bedragen dat zijn, is niet bekendgemaakt. Gunther Grass blijft erevoorzitter van de Duitse auteursvereniging PEN, heeft de ledenvergadering besloten. De Nobelprijswinnaar lag onder vuur vanwege een kritisch gedicht over Israël. Daarin zei Grass onder meer dat Israël een gevaar is voor de wereldvrede. Israël verklaarde Grass daarop tot persona non grata. Een aantal PEN-leden wilden de Duitser het erevoorzitterschap ontnemen, maar een grote meerderheid van de vergadering hield dat tegen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 Het Universitair Medisch Centrum Groningen ontwikkelt een game... waarmee chirurgen hun vaardigheden kunnen oefenen. De oefenapparaten die er nu zijn worden haast niet gebruikt... omdat ze te saai zijn. Het UMCG denkt dat een spel voor de wie meer succes zal hebben. Het is een soort van Angry Birds-achtig spel... waarbij je een hele uh, andere wereld als het ware aan, het, uh, aan het bedienen bent. A, omdat dat veel leuker is, uh, want spelletjes zijn leuk. Mensen die spelletjes spelen die kunnen er niet meer ophouden... En dat is volslagen omgekeerd aan de mensen die een simulator gebruiken. De mensen die mensen willen er voortdurend mee ophouden. En dit is juist het omgekeerde. Hier willen ze er niet mee ophouden. Nou, dat is dus de, de hele gedachte achter deze combi. De oefeningen zijn nodig voor operaties waarbij de chirurg drie gaatjes in de buik maakt... waardoor twee tangetjes en een camera naar binnen gaan. Besturing van het spel lijkt veel op het gereedschap dat bij dit soort operaties wordt gebruikt. Het is de bedoeling dat het spel begin volgend jaar op de markt komt. Port. Mark van Bommel keert definitief terug naar PSV. Komst van de International hing al dagen in de lucht... maar vanmiddag maakte een emotionele van Bommel zijn komst definitief bekend... op het tv-kanaal van zijn huidige werkgever, AC Milan. Opello, no, mm. orkestemusica. Kanker, <laughs> Rico <laughs> en Franco. Ricardo Colli, een amico vero. Noe, Fatjele, die de Noa Aune vechten, de doctor Galliani, Ombonnewa vechten. Pedro Jovoda-Kaza, aps A Si, Iovado. De terugkeer van Van Bommel volgt een dag na de komst van trainer Dick Advocaat. Die liet gisteren al weten dat hij Van Bommel goed kan gebruiken. Nou, Mark brengt natuurlijk een enorme ervaring mee. Naar iedereen: naar spelers, naar scheidsrechters. En op de manier zoals hij nu nog speelt. Ja, is dat is natuurlijk een uitstekende aanvulling van de selectie. Minder goed nieuws voor Wesley Sneijder. De speler van de Internationale komt dit weekend niet in actie... als gevolg van een spierblessure. Het is nog niet duidelijk wanneer Sneijder weer fit is. Inter heeft nog een kleine, heeft nog een kleine kans... om dit weekend plaatsing voor de Champions League af te dwingen. De amateurs van voetbalclub Spakenburg zijn voor de eerste keer kampioen geworden van de zaterdag topklasse. Spakenburg won het uitduel bij Katwijk met 3-0 en hield daarmee Rijnsburgse boys op de laatste speeldag achter zich. Spakenburg gaat met het Groesbeekse Achilles, dat al kampioen was in de zondag topklasse, uitmaken wie zich de beste amateurclub van Nederland mag noemen. De zevende etappe in de Giro, Giro d'Italia... is gewonnen door de Italiaanse wielrenner Paolo Tiralongo. De rit was de eerste met de finish bergop. U hoort wielerverslaggever Sebastian Timmerman. We moesten er lang op wachten, eigenlijk tot de laatste kilometer... zo'n beetje voordat de etappe echt loskwam... en de klassementsrenners elkaar begonnen te bestoken met aanvallen. Michele Scarponi, de winnaar van de Giro d'Italia van vorig jaar... probeerde het en kreeg een oude rot in het vak mee in zijn wiel... Paolo Tiralongo, 34 jaar, rijdend voor Astana. En werkelijk waar, in de laatste 50 meter... komt Tiralongo om Scarponi heen. Tiralongo wint. Eindelijk dagzegen voor een Italiaan in deze Giro. Scarponi tweede, Frank Selec derde, Rodriguez vierde... en Hesjedal, de Canadees, op de vijfde plaats. En dat is de nieuwe leider in de Giro d'Italia. Er doen definitief geen Nederlandse kanovaarders mee aan de Olympische Spelen. Wildwaterspecialist Robert Bouten, vier jaar geleden in Peking nog wel van de partij, miste kwalificatie bij de EK in het Duitse Augsburg. Bouten kwam na het raken van een poortje een halve seconde tekort voor een Olympisch ticket. Eerder liepen ook de Nederlandse vrouwen Londen al mis. En Lewis Hamilton start morgen vanaf pole position bij de Formule 1 Grand Prix van Spanje. De Brit was in de kwalificatietraining een fractie sneller dan Pastor Maldonado. De hoofdpunten van het nieuws. De nieuw gekozen ChristenUnie-leider Slob noemt het gedrag van VVD en CDA onverantwoord. De Griekse president is aan zet voor een ultieme formatiepoging. Morgen ontvangt hij de partijleiders. En Günther Grass blijft erevoorzitter van de Duitse schrijversvereniging PEN. Hij lag onder vuur vanwege een omstreden gedicht over Israël. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. avond. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Morgenavond begint er een nieuwe reeks van Boer zoekt vrouw. Filosoof Eva Anne Le Coetre heeft een boek geschreven over dat programma Echte boer zoekt dito vrouw. Een van de redenen dat het programma zo'n succes is... is dat het zo echt is waar we naar kijken of echt lijkt. Zij zal ons straks uitleggen waarom wij daar geen genoeg van kunnen krijgen. En ook van politici wordt verwacht dat ze echt zijn. Cultuursocioloog Dick Houtman zal ons uitleggen... waarom politici steeds meer van zichzelf willen laten zien. En we hebben live muziek van Halfway Station. Ja, president Obama heeft zich deze week uitgesproken voor het homohuwelijk. Dat is geen populair standpunt in grote delen van Amerika. Is de keuze van Obama een morele keuze of een tactische zet? Over politici en bestuurders die moeten schipperen tussen hart en hoofd... praten we met de burgemeester van Gieslanden, Els Boot. En zij is de laatste week in het nieuws omdat ze weigert een Afghaanse vluchteling uit te zetten. Els Boot, eh, was dat een morele keuze? Ik denk dat... Hem, dat uh het morele element voorop staat. Want als je dat niet hebt... dan had ik nooit het besluit genomen om die stap te zetten. Maar wat was uw overweging dan? Mijn overweging was het kanaliseren van de gevoelens van onvrede in de, in de samenleving... en de effecten van een uitzetting weg te nemen voor het gezin. En daar dreigde toch een soort van gezinsdrama zich te ontwikkelen. Want... Um... Uh, dus, dus u heeft eigenlijk niet alleen gedacht aan, uh, aan de vluchteling zelf, maar ook aan uh, de onrust die uh, uitzetting zou uh, uh, teweeg kunnen brengen uh, onder de dorpsbewoners of uh, de, de stadsbewoners of de bewoners? Ja, uh, ik heb me zeven jaar lang bezig gehouden met het vluchtelingenbeleid ten aanzien van uh, specifiek Afghanen. Maar vluchtelingenbeleid, daar ga ik niet over. En ik heb me nu uh, bezig gehouden met het vraagstuk van uh, de gevolgen van een mogelijke uitzetting die dreigde na een derde afwijzing van de minister. En uh, ik ga wel over de inzet van de politie in mijn gemeente. En, uh, uh, ik heb me dus bezig gehouden met het wegnemen van de effecten... voor de samenleving. En met het gezinsdrama dat zich dreigde te ontwikkelen. En dat uh, werd gevoed door inderdaad wel uh, de morele opvatting... dat ik vind dat dat over de grens gaat... van wat ik als burgemeester zou moeten accepteren. Heeft u er vakken van gelegen? Nee, maar dat zegt niet zoveel. Want ik lig zelden van iets wakker. Deze, je moet gewoon vooral zorgen dat je goed slaapt. Um, ik heb er wel heel erg over nagedacht. En omdat ik er al zo lang mee bezig ben. Niet over dit specifiek, deze specifieke stap die ik heb gezet. Omdat ik daar een jaar geleden ook nog niet aan dacht. Maar ik heb wel geprobeerd telkens een stap vooruit te denken. En ik heb me, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Vorig jaar afgevraagd, hardop. En met mijn gemeente-secretaris over gesproken. Um, wat accepteer ik nog? Wat is voor mijn gevoel nog acceptabel? En, um, um, dus toen heeft u eigenlijk gezegd, gezegd van nou, stop en, en hier niet verder. Ik heb uh, de politie verboden uh, bij een mogelijke uitzetting medewerking te verlenen. En um, dat heeft een enorme hoeveelheid reacties uh, opgeroepen. Uh, ook in de media. Um, er is nu in ieder geval wel een discussie gaande... In het, in het land tussen bestuurders... wie er nou eigenlijk bevoegd is. Er zijn een heleboel burgemeesters... die uh, vinden dat de minister het echt aan het verkeerde eind heeft... als het gaat om de aansturing van de politie. Um, er, zijn, er is naar buiten gekomen... inmiddels, en dat is ook al een heel debat... dat um, onze nationale IND... zich toch heel slecht verstaat met gemeenteambtenaren... waar daar samenwerking zou moeten zijn. En uh, er zijn ten aanzien van deze specifieke groep, ook een, een groep van veertig burgemeesters... die zeggen, minister, um, laten we nou eens overleggen. Uh, want dat is, moet toch een oplossing uh, bieden. Voelt het moeilijk om, om uh, te zeggen, ik uh, ga een andere kant op... dan wat er van me verwacht wordt? Um, nee, niet echt. Uh, omdat ik... Uh, we, we hebben sinds medio vorig jaar... Um, hebben we ons verenigd, hebben we overleg gevoerd met de, ministers, uh, met de minister. We hebben afspraken met hem gemaakt die voor ons bevredigend waren. Maar die zijn om de een of andere duistere reden um, niet nagekomen door de IND. Um, en toen dan die derde afwijzing kwam, toen had ik me allang gedocumenteerd. We hadden ook al juridische adviezen ingewonnen. Ik had gesproken met de burgemeester van Koevoorde, die een half jaar geleden hetzelfde heeft gedaan... En uh, toen had ik zoiets van, uh, nou kiezen we een datum waarop we het doen. En dat hebben we gedaan, goed ja. overleg met de afdeling communicatie. Dat was wel nodig, ja. Nu nee, nee, hebben we het hier over moreel leiderschap. Wat versta, wat versta je eronder? Ja, we gingen tutoyeren, ik wilde u ja. zeggen. Maar wat versta je eronder? Um, nou, ik heb me in die, die, die fase van het jaar waarin ik echt nagedacht heb... en geprobeerd heb door te denken van wat uh, kunnen we doen als het echt slecht Aha. gaat... Wel afgevraagd of ik te maken had met een gewetensbezwaar bij mezelf. Ja. Want dat vind ik iets anders dan moreel leiderschap. Een gewetensbezwaar is natuurlijk op zich prima. Ik bedoel, dat heeft iemand of dat heeft iemand niet. Mm -hmm. Maar het is wel een beetje egocentrisch. Um, ik vind ja. dat als je daadwerkelijk een gewetensbezwaar hebt. dan zeg je in feite, nou, ik heb dat bezwaar. anderen kennelijk niet. Nou ja, dan treed ik mm. maar af of zo. Ja, ja. En wat is moreel uh, leiderschap dan? Dat je toch probeert iets te doen met de gevoelens van de mensen om je heen. Um, en um, dan is deze keus. De een zegt tegen me, ja, maar daarmee maak je het erger. En de ander zegt, nee, je hebt het goed gedaan... want je hebt inderdaad verwoord wat een heleboel mensen voelden. Uh, vind ik een interessant dilemma. Dat dilemma heeft mm -hmm. ook gespeeld in mijn hoofd. Um, uh, mijn uitgangspunt is geweest dat er op enig moment... Uh, er ook een grens overschreden kan worden. Uh -huh. Als je probeert in overleg te zijn afspraken te maken... en de wetgever dat ook eigenlijk bedoeld heeft. Maar het is eigenlijk maar een eenrichtingverkeer. Ja, dan moet je een keer een stap zetten. En hoe verhoudt dat moreel leiderschap zich tot een voorbeeldfunctie hebben? Uh, M -m Misschien dat het woord, een voorbeeldfunctie, uh, vertolken... wel een, uh, een vorm van moreel leiderschap is. Maar moreel leiderschap is natuurlijk ook meer. Overigens heb ik niet bedacht, uh, voordat ik dit mm. ging doen... ik wil een moreel leider zijn. Um, ik heb gewoon gedacht, dit is wat mensen voelen. Dit is wat mensen van mij verwachten. Mm -hmm. Ze vinden allemaal dat het over een grens van het acceptabele gaat. Maar dan gaan. bent u eerder een volger dan iemand die zegt... En ik geef het pad aan waar we gaan wandelen. Uh, ja, dat zou je zo kunnen zien. Ik heb mijn mogelijkheden gebruikt die een, een willekeurig burger niet heeft. Ja. om de stap te zetten die ik gezet heb. Dik Houtman, mag je van politici en bestuurders verwachten. dat ze moreel leiderschap vertonen? Ja, dat is een, uh, dat is een moeilijke <tus> vraag. Ik. Uh, ik denk dat dat het moeilijke is aan het, aan het hebben van een politieke functie. Dat er aan de ene kant een bestuurlijke component in zit. Hè, waarbij dus maar strikt technisch, instrumenteel uh, zeg maar je, je taak verricht. Maar dat er aan de andere kant natuurlijk altijd een, uh, nou ja, een politieke of een morele component aan zit. En die dingen die komen makkelijk met elkaar in botsing. En ja goed, dat is natuurlijk een persoonlijke opvatting dan. Uh, wat het belangrijkste is als die dingen met elkaar in botsing komen... Maar ja, mijn persoonlijke opvatting zou ook zijn dat je, ja, dat je van een politicus niet kan verwachten... of, of, of van een bestuurder, hè. burgemeester is geen politicus, maar een bestuurder... Ja. Uh, niet mag verwachten dat, die, uh, dat hij of zij gewoon alles... Maar doet en alles maar pikt, dat daar grenzen aan zitten. Dat vind ik redelijk. Ja, maar goed, als persoonlijke opvatting, daar kan iedereen verschillend over denken. Maar dat dilemma is, denk ik, interessant. He, bedoel, aan de ene kant, hogere bestuurslagen gaan er natuurlijk vanuit dat de wereld bestuurbaar is. En dat op lagere bestuurslagen men gewoon doet wat er verwacht wordt. Ja. En dan is het lastig als op een gegeven moment. Als je de burger... denkt, we gaan nu over een grens. Dit gezin ja. mag niet uit ja. elkaar getrokken ja. worden. Ja. Mag ik iets vragen? Ja, ja even aan. Ja, de, de interessante vraag lijkt me dan van: is dat ook riskant op een of andere manier voor je eigen positie. Want dat lijkt me bij Obama ook de vraag eigenlijk... van over dat homohuwelijk. Dan denk je, is dat een tactische zet of, of vindt hij dat echt? En, uh, en dat lijkt me van, ja, wanneer is het moreel leiderschap of niet? Of heeft dat iets te maken met uh, of het ook gevaarlijk is om te doen, zeg maar? Uh, nou, om te beginnen met Obama. Ik denk dat Obama nooit een tegenstander van het homohuwelijk is geweest. En dat hij het nu uh, na uh, heel veel uh, vergaderingen met zijn campagneteam op deze manier heeft geventileerd. Uh, en dat zal hem hij zal verwachten dat hem dat electoraal uh, uh, uh, iets oplevert. Want dus als dus het een gestelde gebeurt, zal hij het niet gezegd hebben. Ja. Uh, die vraag is mij wel persoonlijk gesteld. Moet je dat nou wel doen? Want dat is niet goed voor je carrière. En ik heb daar dan iedere keer op gezegd van... ja, dat zal dan misschien wel zo zijn, maar um, uh, dit, is, dit is mijn vak. Um, uh, dit, is, dit is mijn taak en dit is mijn rol. En ik zit hier niet voor mijn eigen carrière. Ik ben burgemeester van een gemeenschap. En dat ja. klinkt wel heel erg netjes en moedig en zo. Maar ja, dan moet je eigenlijk de woorden daarachter uh, verstaan. Uh, dat er ook voor mij, echt heel nadrukkelijk, een grens werd overschreden. Ja. ja. Kennen wij voorbeelden van bestuurderspolitici... die ongelooflijk duidelijk hun grenzen aangeven... en daarmee een voorbeeld zijn voor hun volk of voor hun gemeente? Vraag je aan mij? Ja. <lacht> uh... Altijd hem? wordt er gewezen naar Nelson Mandela dan. Ja. ja. Of Gandhi. Gandhi. Ja. Ja. ja. ja. ja. Uh, bijvoorbeeld Mandela of Gandhi. <laughs> nee, dat zijn, dat zijn denk ik uh, goede voorbeelden. En dat... Uh, uh, dat het interessante is dat het eigenlijk ook allebei mensen zijn... die in eerste instantie van buiten de politiek komen... en dan in de politiek belanden om iets te veranderen. Ja. He, terwijl uh, je zou kunnen zeggen, je hebt ook nog meer het type beroepspoliticus... wat nu eenmaal politicus is, omdat die dat nou eenmaal is. Uh -huh. uh, en dat is natuurlijk toch anders. De, daar, daar is die, zeg maar, die, die bestuurlijke component is bij zeg maar, die beroepspolitici... die is eigenlijk al groter. Bijvoorbeeld, ja. die Mensen die van buitenaf de politiek binnenkomen... Uh, ja, dan gaat het uiteindelijk meer om de zaak zelf. Waardoor dat ook zwaarder weegt... In vergelijking met zeg maar, bestuurlijke verantwoordelijkheden. Ja. Kijk, we hadden het net bijvoorbeeld over Obama. Het geval van een burgemeester en Obama is natuurlijk ook niet helemaal goed vergelijkbaar. Als burgemeester word je natuurlijk geacht landelijk beleid uit te voeren. En als je dan op een gegeven moment zegt, nou, ik. Uh ik, ik doe het niet. Dat is iets anders dan Obama. Die kan nee, maar dat uit heb de ik ook de Dat moet ik even heel nadrukkelijk stellen. Want Sorry. dat is dus wat er binnen <laughs> bestuurders mij wel wordt verweten. Ik heb me um, bemoeid met mijn bevoegdheid... in het kader van openbare orde en veiligheid. En ja. dat ik daarmee okay, de uitvoering okay. van het asielbeleid ja. van de minister frustreer... dat klopt. Ja. Maar dat is niet beoogd uh, het beoogde effect. Het beoogde effect was te voorkomen... dat zich een gezinsdrama zou ontwikkelen daar. En ja. dat mensen daardoor... Genomen ja. geschokt zouden zijn. Ja. Ja. Nee, maar, maar goed, maar, maar blijf denk ik overeind staan. Dat als je er gedonde mee krijgt. dan is het zeg maar van bovenaf, om het zo maar te zeggen. Hè, terwijl Obama kan hooguit door conservatieve mm -hmm. kiezers afgestraft okay, worden. Ja. Ja, hè, dat, dat is dat... interessant, hè, ja. dat je er gedonde mee kunt krijgen. Want als je dan een keuze maakt. dan kun je echt in de oprechtheid van die keuze geloven. Want dan kost het iemand ja. zijn kop. of pijn in ieder geval. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is natuurlijk heel makkelijk als mensen. allerlei eh, zeg maar, nobele principes hebben. Met, die niks kosten. Die niks kosten, maar op het moment dat het er dan om draait... Ja, dan is de vraag wat er gebeurt. Dan slikken mensen hun principes in. Of ze zeggen van, nou, ik begin er niet aan. Ja. Heeft u wel eens principes ingeslikt, Elsboot? Uh, ja, ja, ja, kijk, een burgemeester is in principe een, uh, uh, een Amsterhager die het wethouders die gekozen zijn mogelijk moet maken om hun beleid uit te voeren. Dus het gebeurt regelmatig dat ik standpunten moet verdedigen die niet mijn persoonlijke standpunten zijn. Maar ja, dat, dat weet je van tevoren. Maar dat ging niet tegen uw geweten in. Nee, als het tegen mijn geweten in zou gaan, dan zou ik daar ook over praten in, in het college. bestaat dus zoiets als een weigerings? Burgemeester, je hebt He, Zo ben ik genoemd, dus de afgelopen weken. Ik weiger burgemeester. Nou, het is ook interessant, want je ziet wel dat er iets veranderd is. Hè? Bijvoorbeeld, twintig jaar geleden had je in dit land had je ambtenaren met gewetensbezwaren en die heette tegenwoordig weigerambtenaren... dat klinkt al een stuk minder welwillend... Hè? tegenover ja. mensen die zoiets hebben van... Uh, dit, gaat, dit is in strijd met mijn principes, dit wil ja. ik niet. Ja. Dat is tegenwoordig bijna een ontslaggrond. En vroeger was het iets, dat, je dacht, ja, dat kan gebeuren. Dan mm -hmm. regelen we dat, dan doet ja, iemand ik anders. Ik heb het net niet voor niks uh, nee, gezegd... Dat... dat dat een betrekkelijk egocentrisch... Ja. Uh, als ja. op het moment dat er iets gebeurt in deze kwestie... Ja. bijvoorbeeld als mijn raad niet wil dat ik, ja. uh, ik hiermee ga... dat willen ze, of mijn college, dan... Um, uh, dan, dan had ik gezegd van, ja, dit gaat... Nee, maar dat dan zei had je ook. Het ik gaat, kunnen gaat niet om, om dat, dan, Als het een is. maar dan moet je ook ja. terugtreden. Want ja. dan moet je ruimte ja. geven ja. aan, aan ja. Andrés. Ja. Ja. Nog ja. een mooi voorbeeld van uh, moreel leiderschap... lijkt mij eigenlijk de premier van Italië... die afgezien heeft van een salaris, Monti. Die dacht, dit land is in crisis. Ik heb geld genoeg. Laat ik eens een voorbeeld stellen. Ja, dat vind ik een aardig voorbeeld, ja. Of... Of vind je dat niks? Ja, je dat kijkt is, er... nou, het is wel zo. Maar goed, of dat nou zo'n enorme opoffering is. Ik weet niet wat een, uh, wat een beetje minister of premier nou, in, in Italië, Italië vindt. Maar dat zal vast niet te weinig zijn. En dan een verhoging, goed. Het is beter dan dat je zegt, nee, oh, maar hij ik ziet wil heel... nog meer hebben. Nee, maar hij dat... ziet er helemaal vanaf. Oh, hij ziet er helemaal vanaf? Ja. Oh nee, ik dacht, een slagersverhoging. Nee, is... nee, nee, nee, nee. Ja, nou, dat is, dat is netjes lijkt. Maar goed, hij kan het zich ook veroorloven. Dat is natuurlijk ook straks Maar het is wel dat Italianen hem nu... Uh, Accepteren. Dat geeft geef legitimiteit natuurlijk. Precies. Als iemand duidelijk maakt: van, Ik zit hier niet om zoveel mogelijk geld binnen te harken, maar om eh, de problemen het in dit land op je geloofwaardigheid, lijkt ja. mij. Natuurlijk, ja, ja. ja. Lijkt mij ook. Nog even heel kort, Els. Um, uh, hoe gaat het nu eigenlijk met, uh, met het gezin? Uh, nou, slecht. Nog steeds. En ik. Uh, ja, ik doe er maar niet, niet zo heel erg veel mededeling over. Het, uh, uh, uh, het kabinet is nou demissionair. En. Uh, uh, binnenkort, eind deze maand, komen we met de groep van burgemeesters weer bij elkaar. En dan gaan we praten over hoe wij ons gaan uh, verstaan... met de mogelijke informateur of formateurs uh, van een volgend kabinet. Oké, okay, dankjewel. Blijf zitten. En, uh, we gaan naar muziek. Ja, die hebben we beloofd. We zien hier een geweldig uh, mooi oud trapharmonium. <laughs> Daar zit een man achter. Dan nog een vrouw en een man op gitaar. Ze heten bij elkaar... Uh, Halfway Station en ze gaan spelen, Elina van hun CD Moonshine. ...met het nummer Alina van hun CD Moonshine. De optredens uh, zijn uh, volgende week in Den Haag... ...en daarna hebben jullie een tournee door Denemarken... ...en eind juni staan ze op Oerol. Maar kijk vooral even op de website halfwaystation.com. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En in Pavlov praten we vandaag met Els Boot, burgemeester van Griezelanden. Met cultuursocioloog Dick Houtman. En met filosoof Eva-Anne Lecoutre. Morgenavond kunnen we in Boer Zoekt Vrouw de nieuwe kandidaten zien. die op zoek zijn naar een vrouw. Vijf miljoen mensen kijken naar dat programma. Wie van jullie kijkt naar Boer Zoekt Vrouw? Els Boot. Nee, ik niet. Nee. Je woont in een gemeente waar. Veel boeren wonen. Je ja. hoeft alleen maar even naar buiten te ja. kijken. We ja. Heb ja. ja. ja. televisie ja. Nou ja. Ik heb wel eens Vlaarden gezien, maar nooit echt het hele programma achter elkaar. En het zeker niet gevolgd. Maar ik, heb, ik begrijp dat ik dat dus echt moet gaan doen. Nou ja, niks moet. Maar ja. het is interessant. Dick Houtman? Uh, nee, Tom, spijt ook niet. Ik begrijp van mijn vriendin dat het uh, heel interessant is. Ook collega's in de cultuursociologie kijken er met plezier naar. Ik, inmiddels ben ik er nog meer van overtuigd dat het interessant is. Dus ik ga zondagavond kijken. <laughs> deze... Wij maken geen pomo hoor, voor dat programma. Nee, maar dat doe ik wel even. Dan. Maar, okay. <laughs> maar wij vinden het interessant omdat hier uh, even Anne Le Coutre is. En zij heeft een boek geschreven, Echte Boerzoek, die Vrouw. En uh, je legt daarin uit waarom dat programma zo populair is. Waarom is het zo'n succes? Ja, ja, dat heeft verschillende redenen. <kijkt> een van de redenen is dat het gewoon heel goed in elkaar zit. Het is natuurlijk een realityprogramma, maar het is zo mooi tot een verhaal gemaakt... dat het een hele spannende liefdessoap wordt. En daar word je als kijker echt in meegetrokken. Je wil weten hoe dat afloopt. En eh, een van de redenen die jij in het boek noemt, is uh, uh, dat dat er zo de nadruk op wordt gelegd dat die mensen allemaal zo echt zijn. Ja, dat is meestal wat kijkers zeggen van waarom kijk je hier nou naar? En het, nou ja, we kijken dus massaal mensen naar. Vijf miljoen mensen is idioot veel. In een tijd waarin uh, nou, het niet meer gebruikelijk is dat een programma zoveel kijkers... tegelijkertijd op één avond trekt. Uh, en dan zeggen mensen vaak ja, omdat het zo echt is en zo puur. Ze zijn allemaal echte mensen. Niks van trucage, geen glitter, geen glamour, maar echt. En dat vind ik heel interessant. Zeker vanuit filosofie is dat interessant. Want wat is dan dat echte en dat ja, authentieke? Wat, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, Het grappige van boerzoek trouw eigenlijk is dat het niet is wat het lijkt, denk ik. Want uh, het ziet er natuurlijk uit als een heel ouderwets programma eigenlijk. Hè? Je wordt een beetje op het verkeerde spoor gezet door dat Volkswagenbusje... en door die bruine kleedjes van al die boerderijen en zo. Je denkt van, hé, hey, we zijn in de jaren 50 beland." Maar stiekem is het een supermodern programma. Want het gaat over, het gaat de hele tijd over jezelf zijn. Authenticiteit is eigenlijk mm -hmm. de belangrijkste waarde van het programma, zou je kunnen zeggen. Um, nou in een boek uh, do, do, uh, beschrijf ik vooral het vorige seizoen als, als voorbeeld ja. van hoe het werkt. En daarin was jezelf zijn echt een soort leidend thema. Dat werd ja. heel vaak gezegd. Hebben um, een, een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld door Sonja. Ik weet niet of jullie die nog kunnen herinneren. Die was bij Marcel. Die was bij boer ja. Marcel. De aardappelboer oh, uit Limburg. Ja. Ja. Ja. Ook Zeker. Allemaal. Goed zo, zij kijken ja. wel. Ja. Die viel er ook als eerste uit. Die toch? viel er als eerste uit en het was bijzonder tragisch. Want zij had net namelijk al gezegd dat zij alles wel wilde opgeven voor boer Marcel. De twee kinderen nam ze zo mee en ze wou dezelfde ja, dag nog bij nog hem intrekken. Uh, ja, en toen zei Boermaat, nou, jij mag als eerste naar huis. En toen riep Sonja uit, maar ik was toch <kwijnt> mezelf al die tijd? Ja. Helemaal verbouwreerd. Dus wat wordt ermee bedoeld? Nou, je... de achterliggende gedachte, en die wordt eigenlijk steeds gezegd... ook door Yvonne Jaspers, de presentatrice... is als je jezelf bent, dan is het goed... Oh ja. maar dan dat... komt het allemaal goed. Maar wat is dat jezelf zijn? Nou ja, dat is dat moderne idee van. Uh, maar eigenlijk is het een heel oud romantisch idee. Maar mm hoe -hmm. haal ik Rousseau erbij? Hè, een 18e eeuwse Franse filosoof. En het idee is dat er diep in jezelf een ware kern zit. En als je je maar ontdoet van alle maskers, dan kom je bij jezelf. En je zoekt toch naar het zelf. Is in onze moderne tijd ook weer heel populair. Aha. Dan komt het allemaal goed, want dat is blijkbaar altijd goed. En geloof datzelfde. je daarin dat dat kan? Nee, ik geloof daar niet in. <laughs> Waarom niet? Omdat ik denk dat je altijd een rol speelt en dat je, als je al die maskers afgooit, dat er helemaal niets overblijft. In elke situatie in ons leven spelen we een rol. Ja, ik speel ja, een, nee. Ik ben maar als jij en ik zijn, jullie. zijn, zijn de heel duidelijk. presentatoren. <laughs> ja. Ik ben de schrijver van dit boek. Ja. Maar straks ben ik thuis moeder. Ik ben op mijn werk ben ik uh, docent, mm -hmm. uh, ik ben uh, straks uh, treinreiziger. Ik speel de hele tijd een rol. Zit er dan niet in al die cirkels één gemeenschappelijk cirkeltje... met allemaal taartpuntjes van wat dan echt eva Annele LeCoultre is? Of? Nou, het bijzondere aan eva Annele LeCoultre is dan... dat ik al die rollen op mijn manier speel. Hè? Dus als ik voor de klas sta, dan doe ik dat op mijn manier. En als ik hier zit, doe ik dat op mijn manier. En op jouw manier, is dat hetzelfde als uh, jezelf zijn? Nou ja, ik geloof dus niet dat ik mezelf kan zijn zonder al die rollen. ja. Dat is het eigenlijk. Dat maar, is eigenlijk de enige manier dat je iets voor mezelf <coughs> kan laten zien. Wat ik opmerkelijk vond ook van die uitspraak van Sonja... Um, alsof jezelf zijn altijd succes oplevert. Ja, precies. Nou, dat is dus het, het, en dat is zo'n misvatting. Eigenlijk is dat een romantische misvatting van onze tijd. Dat dat dus vanzelf succes garandeert. Maar dat is natuurlijk niet zo, want boermasser vond Sonja gewoon niet leuk. Die konden helemaal zichzelf zijn. Ja, ja. Nou, jammer Sonja. Maar dat was niet ja, te ze leuk zelf. Ja, vroeg Misschien vroeg dat ze beter een, een andere rol kunnen spelen. Ja, nou, dat is dus heel komt mooi. Volgens mij, omdat uit. je aan jezelf zijn, wordt dan uh, gedacht aan iemand. Die gemakkelijk is en een beetje vlot doet. Precies. En dat is dus heel gemeen eigenlijk aan dat morele, voor het moderne idee van jezelf zijn is oké, okay, leuk. Dat betekent altijd spontaan, gezellig. Uh -huh. Dan zeggen we, oh, dat is zo'n. Die is lekker zichzelf. <laughs> ja, dat is iemand die vrolijk, spontaan leuk mee maar doet. En dat, en, maar niet iemand die zag gereinigd. Ja, ja, dink dink dink maar, dat, maar dat is natuurlijk ook heel interessant hè? sociologisch gezien. Want wat je dus in feite ziet gebeuren is dat. Uh, He, die nadruk op het belang van jezelf zijn is heel duidelijk. Maar tegelijkertijd zou je bijna zeggen... daar hoort ook een bepaalde manier van handelen bij. Hè? Dat zijn normatieve verwachtingen... over hoe mensen geacht worden zich te gedragen. Dus ik zou bijna zeggen dat jezelf zijn is een bepaalde rol. Geef eens een maar, voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, je hoort uh, opgewekt, optimistisch en vrolijk te zijn. Ja. Uh, boos en zuur, dat is slecht. Dan ben je eigenlijk niet jezelf, want dan maak je je te druk over de buitenwereld, hè? is dan het idee. Dus als je jezelf bent, dan ben je plezierig in de omgang, dan ben je leuk, dan ben je vrolijk. Maar jij suggereert uh, nu dat je zelf zijn, uh, je niks aantrekken van de wereld is, je niet bekommeren om de ellende maar nee, je zegt, nee, ja, nee, je zegt nee. Als je zuur bent, dan uh, maak je het. Nou, druk om... nee, kijk, nee. Het, het idee is zeg maar, uh, he, mensen zijn. Ik, bedoel, ik ben het natuurlijk helemaal met jou eens dat bestaat helemaal niet zichzelf zijn. Maar mensen moeten spelen dat ze zichzelf zijn, en dat speel je door, uh, door afstand te nemen van Geaccepteerd allerlei Geaccepteerd gedrag. Precies, te van allerlei rollen. Dus niet zacht op een bruiloft. Precies. Kont, allerlei, al, ja, ja. allerlei <laughs> rollen en verwachtingen die van buiten komen. Daar moet je niet de druk over maken. Maar tegelijkertijd komt die verwachting dat je je niet te druk moet maken over al die rollen van buiten... die komt natuurlijk ook van buiten. Ja. Dus er is een soort authenticiteitsdwang, zou je kunnen zeggen. Dat zie je in ja, dit soort programma's duidelijk En terug. de vraag ja. is, waar komt dat in onze tijd vandaan? Waarom... Zijn we nou, daar zo mee? Dat zal ik uitleggen. Uh, <laughs> dat, dat zal zij uitleggen. Dus Jij ja, hebt ergens gemaakt. Nou, ik, ik, ging, ik ging dus net met de trein hierheen. Toen ja, dacht ik, happiness. laat ik eens in de kiosk kijken waar allemaal authenticiteit staat. Nou, dat staat overal. En natuurlijk in de happiness, dat kon ik eigenlijk weer niet missen. Hè, dat is zo'n spiritueel tijdschrift. Daar meteen al op gewoon jezelf zijn. Wat is dat? Ik dacht, oké, okay, ga ik even kopen. Wat staat er? Nou, ja. er staat dus, uh, leg dat masker af, je wordt authentiek. Uh, en dan staat er en dat is altijd goed, want dat is de vingerafdruk van God staat hier dan zelfs. Nou ja, uh, dat is dus altijd goed, uh, want die kern is bij iedereen. Uh, nou ja, mooi. Dat, mooi. Is ja, dat is wat Rousseau ook doet. Dat is wat Rousseau ook doet. Je bent als natuurmens ben je goed. Precies. Opvoeding en cultuur dat heeft het eigenlijk uh, allemaal. Dan, dan word je alleen maar een slecht mens van dat in digitale. Ja. Precies. Maar het grappige is dus dat, uh, nou ja, inderdaad, het 18e eeuwse idee dat het nu weer zo heel erg Leeft. Ja, en en hoe dat, komt heeft, dat? dat heeft denk ik wel iets te maken met wat er uh, nou, de afgelopen decennia is gebeurd. Uh, de toegenomen individualisering. Dat mensen denken: ik moet zelf iets van mijn leven maken. Dus moet ik op zoek gaan naar wie ik dan zelf echt ben. Mm -hmm. En het idee is dat dat echte, authentieke zelf, dat je daarvoor dus die rollen aan de kant moet gooien. En dan, dat er dan iets wezenlijks overblijft. Maar het is toch ook volgens mij een beetje uh, een ideaal beeld dat je ja. dan. Uh je, je streeft dan toch eigenlijk iets naar wat je zou willen zijn, denk ik? Dan. Ja, want het grappige is dat je altijd in een soort paradox te, terechtkomt dan. Hè? Dat je dan eigenlijk altijd inderdaad juist iets gaat spelen. En net zoals dat authenticiteit is niet alleen uh, in het persoonlijke leven van mensen, maar ook, het is echt een marketingterm geworden, hè? bedrijven gebruiken te pas en te onpas. Ja. Uh, die willen dat hun Producten authentiek overkomen. Ja. Dus wat zie je? Als je op internet gaat kijken, zie je allemaal, al, allemaal boekjes. Hoe moet ik authentiek overkomen als bedrijf of als. Rutte die zei dat hij geen uh, mediatraining. Had gehad. Ja. Werd dat is later heel slim. Ja, maar er werd ja. later van gezegd. Maar hij heeft wel een training gehad in hoe hij authentiek moest overkomen. Precies. Nou, nou, dat, nou, dit is de is dat, nou dat is toch waar dat je in training. Nou, dat is precies ja. de paradox. Dat is wat politici <laughs> natuurlijk moeten proberen te doen: authentiek overkomen. Want en waar daar nog, dat, geloven en wij precies, eh, ja, En dat is wat, wat, ja. uh, wat jij onderzoekt. Nou ja, en, en daar komen natuurlijk al die, al die spindokters en die mediaspecialisten vandaan. Die moeten politici leren om te spelen dat ze geen rol spelen. maar dat ze authentiek zijn. Dus ja. dat is heel interessant. En waarom vinden we dat opeens belangrijk? Nou ja, het is natuurlijk een, een grotere trend. Hè, zoals uh, mijn buurvrouw uh, uh, ook al constateerde net. Het is dus in feite vanaf de 18e eeuw, al in de jaren zestig... met de hippies en de provo's had je dat natuurlijk ook al. Ja. Dat alles wat van buitenaf kwam, dat was slecht. Hè, dat was het systeem. En dat reduceerde jou tot een radertje in de machine. Dat waren kerken met dogma's. Daar moest je allemaal niks te maken mee hebben. Um, dus toen zag je dat in algemenere zin al gebeuren. <tus> wat je nu, uh, nou, vooral de laatste tien jaar, in de politiek ziet... Um, ja, eigenlijk sinds Fortuin kun je zeggen: he, is de, het succes van Fortuin was natuurlijk voor een deel een soort verzet tegen een te technocratisch geworden politiek. Mm -hmm. he, uh, en zo'n technocratische politiek, ja, dat is. Afstandelijk? De, nou ja, ik bedoel, uh, technisch in zichzelf gekeerd. Um, en, en dat lijkt dan in feite heel veel op wat je in de jaren zestig ook al zag. Hè? Dat zeg maar het systeem is technocratisch, het is amoreel, hè? het gaat alleen maar om mensen die als functionarissen rollen spelen. Wij, en dat was wij herkennen slecht. onszelf niet meer in de, in de beslissingmakers. Eigenlijk. Nee, want de afgelopen tien jaar zie je natuurlijk dat de kritiek op de politiek, achterkamertjespolitiek, de hele notie van de Haagse kaastolp, dat hoorde je... Tot 2002 bijna niet. Wat tegenwoordig is dat een staande uitdrukking. Nou, dat betekent een in zichzelf verkeerd circus. van mensen die eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in de buitenwereld. maar alleen maar in uh, nou ja, de technische, bestuurlijke kant van de politiek. Waarbij waar, waar, waar als het ware de politiek loszinkt van de samenleving. Dus je, je ziet vaak dat tegenwoordig dat contrast wordt, ge, wordt, wordt, wordt gecreëerd tussen uh, de Haagse kaasstol. En de mensen in de samenleving. Waarbij eigenlijk de suggestie is dat de politiek geen deel uitmaakt van de samenleving. Ja. Wat natuurlijk een bizar idee is. Maar, maar sinds, waar, waarom hebben we nu opeens. willen we wel weten uh, um, welk mensen achter de politie Nou Ja, huilt? kijk, ik zou zeggen, in, in, in dat huidige klimaat, hè, waarin uh, nou ja, de populistische partijen natuurlijk flink garen spinnen bij uh, een ongenadige kritiek op de Haagse politiek, hè, die Haagse kaastolp. Um, is het niet zo lekker om daar als politicus te veel mee geassocieerd te worden? Dus je ziet politici op allerlei manieren proberen om te laten zien dat ze niet die rol zijn van die functionaris, van die politicus. Maar ja, dat ze een leuk gezin hebben, een mooi huis hebben en dan nou, noem het allemaal. Of maar. iets heel anders. We hebben een heel mooi uh, fragment uh, opgezocht. Um, en dat is uh, uh, van CDA Wim van der Kamp tijdens de Europese campagne in 2009. Meneer Van der Kamp, u uh, zit op een motor, zie ik. Ja, dat klopt. Waarom is dat? Dat is een combinatie van belangstelling wekken voor de Europese verkiezingen en mijn hobby. Want wat heeft het verder met de campagne te maken, motor? Dit heeft alles met de campagne te maken, want Wim van den Kamp is de lijsttrekker van het CDA bij de Europese verkiezingen. En hij rijdt motor. Nou en? En dat bevordert de bekendheid van deze persoon. Dat u motor rijdt? Ja. Echt waar? Dat is echt zo. Blijkt uit alle reacties ja, nou, Wim van der Kamp in uh, gesprek met Rutger, uh, uh, van geen, geen stijl destijds. Ja, uh, wat wordt hier nou gezegd eigenlijk, Dirk Houtman? Nou ja, het, het is natuurlijk interessant hoe, hoe ongemakkelijk iemand zich voelt... als hij met zo'n op zichzelf voor de hand liggende vraag wordt geconfronteerd. Wat heeft dit eigenlijk met politiek te maken? Ja, het enige eerlijke antwoord is natuurlijk ja, helemaal niets. Nee. Maar dat kun je niet zeggen en dan krijg je zo'n gesprek. Hè. Dus dat is wel ontluisterend. Maar waarom kun je dat niet zeggen? Volgens mij... Het... Nou ja, dan ben je authentiek. <lacht> ja. Nou, het, het, het klinkt niet authentiek. Het klinkt nee, maar heel als je, nee, nee, maar wat Dick Houtman zegt, als ja. je zou zeggen het heeft er niks mee te maken... Ja. dan zou je authentiek zijn. Ja, dat zou zeker zijn. Ja. Ja. Maar nou, ja, goed. Ja. Dan, Even anders. dan ga je nou. dit soort dingen niet doen. Volgens mij is er nog iets aan de hand. Ik zit te denken, vorige week hadden jullie ook een filosoof in de uitzending. Toen ging het over vrijheid. Ja. Uh, Martin van Hees was hier toen. En eigenlijk lijkt het heel erg daarop. Want die zei eigenlijk van, ja, heel veel mensen hebben een verkeerd begrip van vrijheid. En dat lijkt eigenlijk heel erg op die verkeerde interpretatie van het begrip authenticiteit. En op, op zin, typisch Nederlands is dat, doe jij maar lekker waar je zelf zin in hebt. Mm -hmm. He, dat is net als met die vrijheid, met dat vrijheidsbegrip eigenlijk. Maar dat is heel onverschillig eigenlijk. Dat is dus heel onverschillig inderdaad. En, uh... en dat is wat je juist niet wil zijn toch, als je authentiek wil zijn? Nee, nee, nee, daar zit die paradox in, maar dat heeft volgens mij wel alles te maken met de ontwikkeling zeg maar in de laatste decennia, dat mensen uh, steeds minder in een, uh, in een verband van familie en dorp en, uh, en alles staan en steeds meer op zichzelf, hun leven zelf aan het vormgeven zijn. En uh, maar mensen blijven altijd die behoefte houden aan van... ja, maar hoe hoort het eigenlijk? En, en uh, hoe moet ik me nou eigenlijk gedragen als mens? Dus we willen dat wel zien. En toen ik met dit boek bezig was, heb ik daar wel veel over nagedacht. Van, hoe zit dat nou? En toen vond ik uh, een uh, citaat van Lisbeth van Zoon... een hoogleraar, gender en multimedia. Die schreef dat over Big Brother. Maar dat was eigenlijk ook heel goed toepasbaar op Boerzoek de Vrouw. En die zei van, ja, die hele reality... TV, dat doen mensen niet allemaal uit ijdelheid of uit exhibitionisme of zo. Maar dat doet ze uit de verlangen naar authenticiteit, en dacht ik, Wie nou, de kijker of, of de deelnemers? De deelnemers. De deelnemers. Oh, dat is interessant. Maar... Ja, dat vond ik ja. ook interessant. En daarom zal ik het even voorlezen. Want vond ik vond wel mooi wat ze erover zei. Ze zei van ja, het gaat om het aangaan van verbindenissen met andere mensen. Zoals jezelf. Dat is herkenbaar. En mensen zoeken dus die gemeenschappelijkheid, maar ook naar een soort maatschappelijke legitimiteit van privéervaringen. Nou, en ik denk dat Boezek vrouw inderdaad een heel hm? goed voorbeeld van is. Want daar zit je helemaal in het privéleven van mensen. Je kijkt eigenlijk mee in hun ja, hele intieme sfeer. Eigenlijk zelfs waar ze verliefd worden op elkaar. Nou, dat is ongeveer het allerintiemste. Daar zijn we allemaal heel nieuwsgierig naar. En we willen allemaal weten. Ja, hoe hoort dat eigenlijk, hoe moet dat eigenlijk, maar dat kunnen we normaal niet zien. En zeker omdat mensen steeds meer geïsoleerd van elkaar zijn gaan leven... en steeds minder in uh, nou ja, grote familieverbanden of dorpsverbanden... Zijn mensen, blijven mensen heel nieuwsgierig. We weten opvoed... eigenlijk niet zo goed meer uh, hoe het moet... en dat gaan we dan nu uh, leren van verhaal Ja, precies. Het leren van de televisie. Maar jij noemt dat een opvoedende van andere van andere functie van de televisie, zeg ja. ik. Hè? Van dat ja. soort reality of bijna reality-programma. Ja, maar is het zeker. Niet maar dat... een beetje een vorm van vareurisme? Zeker. Maar als de kant van de dus kijker ja, dat natuurlijk. Is Absoluut, dat maar maakt het zo lekker om naar te kijken. <laughs> nee, maar, ja, maar, maar leg eens uit... Wat, wat? Wat leren we daarvan? Hoe werkt dat dan? De televisie als opvoeder. Nou, dat werkt omdat we daardoor genormaliseerd worden, zou je kunnen zeggen, zo leg ik het in het boek uit. En dan leg ik eerst uit dat we dat al jaren deden door de damesbladen. Margriet Wederaad Geef ik als voorbeeld van een rubriek waarin mensen massaal werden opgevoed. Dan kwam een vrouw met een probleem. En dan schreef de Margriet Wederaad mevrouw, nou mevrouw. Kijk maar niet naar de buurman. Maar Jasper zegt niet tegen ons: Zo moet je doen. Ja, dat doet ze wel. Hoe? hoe dan? Nou, omdat zij de norm stelt in haar programma... waar wij met 5 miljoen mensen ja. naar zitten kijken... en ja. ja, waar ja, we allemaal over als... praten ja, de volgende inderdaad. dag. Ja. En, en daar wordt gesteld van hoe je een goede vrouw moet zijn... of een goede man. Geef eens een voorbeeld dan van hoe je een goede vrouw moet zijn. Nou, uh, als... Nee, nee, maar in, in, aan de hand van Boe vrouw. Nou, bij Boe vrouw werkt het het best als je een appeltaart meeneemt. Dan zit je eigenlijk altijd voorbij. Ja, die. daar ben ik ook wel erg voor. Want dan je... Maar, maar jij maakt zelf hele goede appeltaarten, hè? Dat is waar. Nee, maar, maar, maar, ja. maar omgekeerd maar, werkt het ook. Maar ik maar, maar, ja. Ik, maar mogen tegenwoordig ook hun gevoelige kant laten zien. Ik, ik, ik denk dat je inderdaad gelijk hebt. Dat, zeg maar, het, het is een soort uh, een zoektocht naar, naar hoe het moet... in een tijd waarin dat niet meer, uh, niet meer helder of vanzelfsprekend is. Want je ja. ziet het ook terug in andere tv-programma's. Als je nu een paar avonden tv kijkt... dan komt er eerst een programma waarin wordt uitgelegd hoe je je kind op moet voeden, Dan hoe je je huis in moet richten. Dan hoe je je tuin eruit moet zien. Ja. Hè, hoe je moet klussen. Dus ja. gewoon... Alles. Alles wordt... Ja, ik begrijp niet zeg maar, wel uh, waarom mijn man altijd vraagt... waarom ik nooit appeltaarten voor hem maak. <laughs> Omdat je niet genoeg tv kijkt. <laughs> nee, Het beeld van de goede vrouw is... Uh, ten eerste moeder, moederlijk zijn. Dat wordt in boerzoektvrouw ook zeer uh, gepropageerd. Als er weer een Boerzoekte is geboren... wordt dat van de daken geschreven, want dat is het ideaal. Ja. Dus vrouwen moeten moeder zijn en die moeten toegewijd zijn. Die mogen wel wat werken, want dat hoort het ook bij. Maar nooit te veel, mag nooit ten koste gaan van de kinderen... Uh, dus een, ja, een beetje een ouderwets romantisch ideaal. Dat, maar, maar dat en, is wel een vertrouwelijkheid. En, en zijn. dat is wat wij dan um, zien van... Oh ja, zo zou het moeten eigenlijk. Dat is wat ja. we prettig vinden. Ja. Nou, maar... daar gaan we dan de volgende dag over praten op het werk en zo. En dat helpt om ja. elkaar helpt op te voeden. Precies, daardoor zeggen we tegen elkaar: die vrouw is wel normaal, die niet. <laughs> Vorig seizoen hadden we Annemarie, de kaasboerin. Ja. Nou, daar werd heel even over geroddeld. Ja, ja. Kijk, uh... dit is natuurlijk ook bij uitstek uh, iets wat je, wat je onder vrouwen kunt waarnemen. De vrouwenrol is veel meer veranderd dan de mannenrol de afgelopen halve eeuw. En je ziet ook waar je net al aan refereerde: zeg maar die postchristelijke vormen van spiritualiteit, uh, New Age en dat soort toestanden. Uh, dat is ook overwegend. Uh, overwegend vrouwending. Hoe zit he, bedoel... het bij politici? Hoe zouden politici moeten zijn? Nou ja, weet ik veel, hoe politici zouden moeten zijn. Ik bedoel, maar het fascinerende is natuurlijk dat bij. Uh, dat je het ook bij politici terugziet, is in zekere zin verbazingwekkend. Uh, want er wordt natuurlijk vaak een contrast uh, gecreëerd van, nou je hebt de privésfeer, uh, dat is de wereld van jezelf zijn en emoties. En van de je wereld... motor. En de wereld van het vrouwelijke en je motor en je hobby's. <laughs> ja. En dan heb je zeg maar, de publieke wereld met de politiek en de rationaliteit. En daar werkt dat anders. Maar daar zie je het dus ook in, uh, in hoge mate terug. Ja, en hoe politici zouden moeten zijn. Ja, ach. Maar, maar het dert, ja, ik dert, denk dert, meteen dert. aan Wouter Bos. Hè, die zo nadrukkelijk zijn privéleven weghield uit uh, het publieke. Zelfs de baby uh, uit zijn kinderwagen. Ik wou net zeggen, hier hebben we een foto van een kinderwagen zonder baby, zonder baby erin. Ja. Ja. Ja. Maar, maar, maar dat er... werd niet echt geaccepteerd. Nee. Nee, hey, natuurlijk niet. Kijk, op het moment dat Wouter Bos daar met een kinderwagen loopt... Uh, dan denkt iedereen van, uh, nou, het lijkt wel een echt mens. Maar als vervolgens uh, blijkt dat die kinderwagen waren Nee, dat is. bedoel ik niet. Nee, dat incident bedoel ik niet. Ik bedoel dat uh, zijn vrouw, zijn kinderen... die nam hij nooit mee het podium op ja. of in de nou, ook Niemand maar. wist wie dat ja. waren. Ja. En niemand wist wie het waren. Ja. En dat werd, uh, terwijl het natuurlijk het grootste recht is van, van een vrouw... van een politicus om te zeggen, nou, ik wil niet in, in die, in die natuurlijk, media Natuurlijk. Komen, ja. werd dat toch niet geaccepteerd. Ja. Door, nee, uh... dat, is, dat is zeker waar. Dus ik, ik bedoel niet dat incident, hoor. Nee, nee. En het, is ook, het is ook interessant. Als je in 2010 bij de laatste verkiezingen zag... dat ga je nu dus weer krijgen, hè, zeg maar, aan het einde van de zomer... dan zie je politici op alle mogelijke manieren... in tijdschriften, damesbladen. Ik herinner me Job Cohen als gastredacteur van de Magriet, als ik het goed heb. En dan de libellen, wekelijks op bezoek thuis bij een RTO lijsttrekker. jouw Boulevard. Ja, Eindeloos. Ja. He, dus, en dat zijn dan dus allemaal uh, politici die vooral, zeg maar, hun privé hun privéleven laten zien. He, maar dus werkt hun... het? Werkt het? Dicht ja. de kloof tussen, tussen ja, de politiek je, ik, en, en ja, ons. Bedoel, werkt het? Ja, voor sommige groepen kiezers werkt het wel en voor anderen niet. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die zoiets hebben van: Joh, alsjeblieft opgaan, gewoon je werk doen. We ja. hebben een, een politicus aan tafel, Els. Ah. <laughs> uh, want uh, jij bent van de VV... Uh, nee, niet de V, nee, de v nee de van de A. Ja. Gebruik jij je eigenheid in je werk als politicus? Burgemeester? Um, ja, natuurlijk. Uh, als ik uh, um, ergens iets moet openen... dan uh, uh, doe ik dat met, met veel blijdschap en, en vrolijkheid. En uh, 9 van de 10. gedrag dus. Van zo de is ze eigenlijk gewoon. Okay. Maar als ik, als ik uh, een uur daarvoor. Uh, net keihard mijn hoofd heb gestoten... of uh, ruzie heb ge gehad met mijn dochter of met mijn man... dan kan je je afvragen... in hoeverre dat gewenst gedrag is wat ik dan vertoon. Ja. En ja, dat heb je als je een publieke functie uh, vervult. <kliek> dan, uh, dan toon je je van je beste kant. Het is een deel van je werk. Ja. Maar, maar dat... laat je ook wel eens wat van jezelf zien? Je hebt je man wel meegenomen. Die zit hier niet aan tafel, maar hij heeft plaats achter het glas. Ja. <laughs> maar um, vind je dat... Uh, ja, vind je het moeilijk om je man te nee, laten zien? Nee, nee, nee, ik vind het niet moeilijk om een man. Ik vind ook wel dat hij het aanzien waard is. Dus. Zeker, zeker. Je zit ook heel hard te lachen. Ja. Nee, ik vind het ook niet moeilijk om iets van mezelf te laten zien. En ik weet niet, ik vind het altijd flauw om te beginnen, of dat typisch een vrouwending is. Maar ik vind het helemaal niet erg, bijvoorbeeld. Hè, ik word ook als vrouwelijke burgemeester aangesproken door uh, vrouwelijke inwoners. Die willen een bakkie met me doen. En dan willen ze van mij ook wel eens horen hoe dat. Zit, uh, hm. met het huishouden en wat ik daar nou van vind... en hoeveel tijd ik daarvoor heb. En is dat en, te vergelijken met wat wij in boerzoek Vrouw opzoeken, blijkbaar? Een soort normatief gedrag? Dat die vrouwen uit jouw gemeente denken... daar de, ja, de, kunnen soort... we het er eens over hebben, hoe het hoort. Nou, nou, nee, niet op die manier. Want ze vinden het dan wel leuk, juist om te horen... als ik vertel dat ik de afwas weer eens uh, niet in de vaatwasser. was. <laughs> Oké, okay, ja, maar dat is toch precies en, wat het is. Een een rolmodel speel je, heb ik ja. altijd het gevoel van. En, ja. Ja. dat vind ik ook echt hoor. Ik ja, vind ook dat echt is... dat je als politicus een voorbeeldfunctie ja. hebt. Ja. Net zoals net dat je er als leraar een voorbeeldfunctie hebt, vind ik, of als ouder. Dat zijn allemaal een soort gezagsdragers die moeten laten zien hoe het hoort. Ja. Daarom vind ik het ook heel erg als politici of leraren dat niet doen. ja. Mm -hmm. ja. En, en, en even nog naar boer zoekt vrouw. Zie je al de effecten daarvan? Kan je al zien, ja, maar. Dit werkt nu al door in de samenleving. Nou ja, ik ben filosoof en geen socioloog. <laughs> dus ik heb geen empirisch onderzoek gedaan. Ik bedoel, het is allemaal gebaseerd op ideeën. Dus ik heb ook geen enquêtes gehouden of zo. En, uh, ik maar denk... het is een heel braaf beeld van de vrouw, zeg maar. Ja, nou ja, wat ik denk, het heeft heel veel effect... omdat zoveel mensen naar kijken... en omdat zoveel mensen er volgende dag over gaan praten... en omdat de media dat nog weer vergroot en vergroot en vergroot. Vorig seizoen was het ook nog elke maandag bij de Wereldtijd door. Zond het in elke krant, in elke tijdschrift. Mm -hmm. Dus dat alles bij elkaar geeft, denk ik, een heel erg groot effect... in wat mensen dus zeggen. Uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, Kaasboerin Annemarie, die is niet vrouwelijk GELACH. genoeg. Of aardappelboer Marcel, die is niet mannelijk GELACH. genoeg. Nou, dat heeft denk ik heel veel effect. Want daar meten we ons allemaal om te denken... oh, hmm, ik moet mijn rol als vrouw of als man dus net wat meer zo spelen. En dat gaat natuurlijk allemaal niet zo bewust en zo. Ja. Maar zo werkt dat volgens mij wel. Hoe je dat samen vormgeeft, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat effect heel groot is. Maar ik zou niet weten hoe je dat zou moeten meten. Of... Nou ja, ja, ja, dan komt er weer een nieuw... Hè? We hadden de metroman en dan komt er weer een... Dan komt de aardappelman of uh, nou, ik denk dat de dat boer. Spankt, de vrouw. Met, uh, met zijn geitjes, uh, wel een ja. beetje een metroman is, want die die zag je, die mocht huilen. Oh ja, dus ja dat ja, deed hij ja. ook. Uh, ja. Ja. Nou, ik vond, eigenlijk vond ik Boer Gijsbert nog een beter voorbeeld daarvan. Dat was volgens mij echt de held, tenminste in mijn ogen van het vorige seizoen. Want die vertolkte dat romantische ideaal heel erg mooi. Die had ook een beetje zo'n slordige boerderij, ook niet zo'n megastal, maar gewoon honderd koeien of zo, allemaal nog overzichtelijk. Mm -hmm. En uh, en die was uh, mannelijk in de zin van dat hij een beetje hoe zorg was, maar wel heel lief en zorgzame zorg. Maar daar kwam dus een, een heel stereotype vrouw tegenover, ja. Femke. Ja. Dat is toch echt een keurig blonde ja. appeltaartbakster <laughs> die dat huis meteen ging schoonmaken. Ja, die kwam met de appeltaart binnen en die haalde meteen zo de vinger over het kozijn en die zei, nou, ik ga hier eens even orde scheppen. En dat deden ze toen ook. Ah, heel We ja, er zin in. We kunnen ja. niet genoeg ja. van dat soort vrouwen ja. krijgen. <laughs> <Zin in. laughs> Morgen gaat het weer beginnen. Um, uh, boer zoekt vrouw. Uh, Nederland 1, geloof ik. Tien voor half negen. Um, ja, tot zover Pavlov uh, van Van we bedanken onze gasten Els Boot, Dick Houtman, Eva Annele Coulter. En uh, de band Halfway Station. En uh, het boek Echte Boerzoek Dito Vrouw is verschenen bij Babel en Vos Uitgevers. Wilt u reageren? Dan kan pavlovradio@ntr. Radio, het NTR. Straks na het nieuws van 7 uur langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Fijne avond. NTR: Informatie, educatie en cultuur. Exclusief in Studio Itzarda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen? Ik was al blij met mijn kind, dus ik dacht: moederkoeken dat laten we maar buiten. Dit zijn de kinderen van alle binnen de moeders en die leggen wij in handen van de heer. Ik ben zonder een koos, ik heb een kei gehad, dus ik weet me god niet, de zand er wel uitgaan, en hoop ik. Want hij weet veel beter dan wij wat ze nodig hebben. Smaakt dat naar meer? Luister dan. Morgenavond kwart over zes.